Radio Nieuwdienst ANP Israël en Egypte melden beide een aanval op hun grondgebied. Een Israëlische woordvoerder in Tel Aviv heeft bekendgemaakt dat Egyptische tanks gesteund door vliegtuigen Israël zijn binnengetrokken. Radio Cairo meldde een aanval van Israël op Egypte. Israëlische straaljagers zouden bombardementen hebben uitgevoerd op Cairo en andere Egyptische steden. Een correspondent van het Franse persbureau AFP in de Egyptische hoofdstad bericht dat luchtalarm is gegeven, waarna een zware ontploffing is gehoord. Volgens Radio Cairo zijn 23 Israëlische straaljagers neergeschoten. Ook in Tel Aviv en in andere Israëlische steden bloeiden de sirenes van het luchtalarm. Later werd het zijn Alles Veilig gegeven. We wilden u wat vragen. Bart en Jan zeggen Maarten tegen me... Dat moeten jullie ook maar doen. Nee, moet dat werkelijk? Nee hoor, dat kunnen we niet. Moet natuurlijk niet. Ik stel het alleen voor. Nou, dat vind ik te gek hoor. Nee, zeg nou eens zelf. Dat zouden we toch helemaal niet kunnen. Maarten, ik hoor het al. Nee, ik geloof Wat? dat ik maar liever meneer Koning blijf zeggen. Ja, ik ook. Nou goed. Je moet zelf maar zien, als je me weet, dat ik het best vind natuurlijk. Ja. We zouden het natuurlijk kunnen proberen. Nou, als jij het wil proberen, dan ga je, je gang maar, hoor. Maar ik doe het niet. Goed. Wat willen jullie vragen? Wat wilden we ook weer vragen? Van de hond, toch? Oh ja. We hebben een hond erbij gekregen. Maar dan moet je er ook bij vertellen hoe. Anders begrijpt meneer Koning of Maarten. <lacht> er nog niks van. Het is de hond van mijn oma. Die moest naar een bejaardenhuis. Ja, ja die hond niet, hoor. Nee, mijn oma. <lacht> Wat is dat voor hond? Een herdershond, hè, He, Ad? Maar hij heeft heupdysplasie. Hm. En dan moeten we een paar keer per dag de trap afdragen. Want hij doet overal plasjes. Wat is dat dan voor ziekte? Dan zakken ze door hun achterpoten. Oudere herdershonden krijgen er bijna allemaal. Zielig, hoor. En wat wil je nou vragen? Of hij die misschien ook thuis mag werken. Ja, nou, tuurlijk. Kan dat zomaar? Tuurlijk kan dat. Voor een hond kan dat zeker. Maar anders kan het ook wel. Ja, At natuurlijk niet, want die heeft ander werk. Maar jij wel, want jij tikt alleen maar. Nou, dat is geweldig hoor. Hé, hey, zeg je ook eens wat? Dat is toch zeker geweldig? Ja, dat, dat is fijn. Dank u wel. Dank je wel, moet ik dus eigenlijk zeggen. die is goed. <laughs> Hoe is het nou met Bart? Goed. Of liever, helemaal niet goed. Het zal wel even duren voor u weer op het bureau komt. Ik voel er niet veel voor. Maar nou, we waren het toch van plan? Toch? Ja, we waren het van plan. Toen wisten we nog niet dat het een Tietje in zou worden. We dachten dat ze die film zouden blokkeren. Maar dat zijn de actievoerders toch niet? Het is de bioscoop die dat verzonnen heeft. Omdat ze bang waren voor rotzooi natuurlijk. Heel slim. Het is toch niet gezegd dat die actievoerders daarin trappen? Nee, dat zou ik ook zeggen. Tuurlijk trappen ze daarin. Dat heb je op het bureau gezien met die Zuid-Afrika-kwestie. Als het erop aankomt, houdt niemand zijn poot stijf. Ja, het bureau. Wie heeft het nou over het bureau? Deze mensen zijn echt links. Die kun je toch niet met het bureau vergelijken? Beerta is ook links. Beerta, links? En Balk is links. Balk, links? Laat me niet lachen. Beerta ondertekent alle linkse protesten. Ja, als hij er geen gevaar mee loopt. Maar als hij er gevaar mee loopt, is hij nergens meer. Zo zijn die actievoerders niet. Die nemen wel risico's. En ze vinden het leuk natuurlijk. Zo tiets in, dat vinden ze prachtig. Waarom denk je anders dat Renata Rubinstein in dat panel is gaan zitten? Die vindt het prachtig en die is ook links. Renata Rubinstein is niet links. Die vindt het gewoon fijn om in het middelpunt te staan. Ja, daar ben ik het mee eens. Wat wil jij dan doen? Ga kijken. En ook naar die tits in. Natuurlijk niet naar die tits in. Ik wil gewoon kijken of er rotzooi komt. Zullen er zullen toch wel meer zijn die niet meedoen? Ik vind dat we die film moeten boycotten. En dan in elkaar geslagen worden. Zouden ze ons in elkaar slaan? Je laat je toch zeker niet in elkaar slaan? Dat moest er toch bij komen. Ja, maar jij bent een vrouw. Mensen zoals ik moeten ze altijd het eerst hebben als ze geslagen gaan worden. <lacht> Psychiatrische patiënten. Ja, bijvoorbeeld. Zover komt het niet. Dus we gaan. Ik vind wel dat we moeten gaan. Maar we gaan niet naar die Tietje. Nee, vind je niet? Het zijn er niet zoveel, hè? Ik had gedacht dat er veel meer zouden zijn. Nee. Zal ik zo'n stencil? Het is van het comité Zuidelijk Afrika. Zie je wel, die gaan vast niet naar binnen. U gaat een moordfilm zien, Afrika Adio. Een film waar tegen protest nodig is. Nodig is. is Want is Afrika een groot slagveld met orgiën van moord? Zijn alle is lelijk en primitief? Zijn alle blanken vol tragiek of gratie? Zijn de en mensen in Zuid-Afrika alle gelukkig? En die in andere landen daar aan ja. chaos en vroegen? Het film is een leugen. Objectiviteit zijn objectiviteit is een geraffineerde onthalsing, onthalsing van de waarheid. Mensen vermoord. Wezen voor deze film zijn letterlijk, letterlijk mensen vermoord. Jacob wil wilde Afrikaanse volkeren in de beklaagde bank zetten... maar hij hoort er zelf in. In onze stad is geen plaats voor racisme. Het comité Zuidelijk Afrika pleit niet voor een verbod van de film die u gaat zien. Het wil u er maar naar nou wij hopen ten overvloede... met de meeste klem tegen waarschuwen. Laat uw stem horen. Nou, daar zijn we het toch mee eens... Goed. Zullen we er dan maar niet bij gaan staan? Ze gaan naar binnen. Dat doe je toch zeker niet? Waarom niet? Je hebt toch dat stencil uitgedeeld? Dan weet je toch al dat het een te film is? Ik moet toch mijn eigen oordeel kunnen vormen? Toch niet als je dat stencil al hebt uitgedeeld. Daar staat toch alles al in? Anders had je toch niet hoeven uitdelen? Ik moet toch zeker weten waartegen ik protesteer? Maar begrijp je dan niet dat je dan iedereen een vrije brief geeft om die film te gaan zien? Nee. Want ik protesteer en die anderen niet. Wat gek dat iedereen naar binnen ging. Alleen wij niet. Ja, onbegrijpelijk. Ik vond het mythos hoor, zoals jij die jongen aanviel. Ja. Heel mythos. Vind je niet? Ja, ik zou dat niet geduld hebben. Ik wist het niet <laughs> goed meer. Een overvalwagen. Ja. Zou die daar voor ons gestaan hebben? Ongetwijfeld. Nou moet je eens in die doos kijken. Van die dooie uit de tuin, weet je wel. Maar hoe komt die hier? Over de brak en dan over de muur. Hij is nog blind. Ze moeten net geboren zijn, want vorige week waren ze nog niet. Maar wat nu? Verzuipen. <laughs> Bij mij thuis we ze. Daar voelen ze niks van. Dat doen we natuurlijk niet. Hoeveel zijn er? Vijf. Twee zwarte, twee gooien en een gestreepte. Nou, jullie zoeken het wel uit. Als het gaat regenen, worden ze nat. Ik kan er natuurlijk wel een dakje boven maken. In het fietsenhok ligt nog een oud gordijn. Dat kunnen we er misschien onder leggen. Goed. Haal dat in ieder geval mij. Hoe wou je dat dan doen? Als ik hier nou twee latjes maak, dan leg ik daar een stukje triplex op en dan maak ik op deze hoek een pootje. Dan kunnen we beter een tafel nemen. Hebben we die nog een tafel? Er ligt een hele stapel zelfs. Eén is genoeg. Hebben we niet nog ergens een oude tafel? Een tafel. Bij ons in de kamer staat nog wel een tafel waar die schrijfmachine van Emma op staat. Met dat rode zeil erop. Laten we die maar nemen. Dat is te groot. Geen maar. Als jullie die beesten nou even uit die doof nemen. <laughs> zo, dan stop ze er maar weer in. En nou die tafel. Zal ik niet even wat eten voor ze halen? Voor die katjes? Nee, voor de moeder bedoel ik. En een bakje water. Heb je geld? Jawel. Goed, dan halen Jan en ik die tafel. Jullie maken toch geen rotzooi op mijn plaatje, hè? Maakt u zich geen zorgen, meneer Bigbold? Klopt, zo. <laughs> Maar het is natuurlijk een noodoplossing, hè? We zullen ze ergens moeten onderbrengen. Kun jij niet bij nemen? Hey, ik, dankjewel. Ik heb de pista katten. Voor je nieuwe huis op Oh, maar nooit niet. <lacht> In zal misschien aankomen. Nee, dat doen we me niet. Wij hebben al twee katten. En jullie hebben die hond. Als we nou eens eerst proberen die oude te pakken. <lacht> Jezus, hoe heb je dat klaargespeeld? Gewoon, ze liet zich zo pakken. Ben je zeker dat deze het is? Kijk maar naar de tieten. Hartstikke vol melk. En nu? Ik neem ze mee naar huis. Kan dat? Het zal moeten, want zo kan het in ieder geval niet. Ze is zo dan als de pest. Ze zal wel weggelopen zijn. En nu? Neem ze achter op de fiets. Kunnen we niet beter met de tram gaan? Nee, ik best op de fiets. zijn er, hoor. Mooi. Goed werk. Hoe gaat het nu? Ze liggen al te drinken. Prachtig. He Heidi wil je nog even spreken? Nou, dat is ook wat mooi, zeg. Als je nog eens wat weet. Ja. Oh, Godziek, mijn. Daar zitten we mooi mee. Ja. Ah, ze zijn wel lief, hoor. Gelukkig. Ja, we hebben al besloten om er één naar jou te noemen en één naar meneer Beerta. Je kunt ze ook allemaal Beerta noemen. Ja, oh. Zijn. Nou, ik leg maar weer neer hoor. Want nu wordt het een beetje te gek. Dag! Dag. Ah. ze zijn behouden aangekomen. Grote klasse! Ruim duizend demonstranten tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek trokken vanmiddag onder politie door de Amsterdamse binnenstad. Het grootste deel met leuzen. Het waren vooral grote plakaten met de tekst. Dan, Zichten, hè? Ja. USA, woord en er om dat land van Vietnam! USA, woord en rechts, om dat land van Vietnam! Het boom is nog te laat voor LVG, als de rode revolutie komt. En die komt! De volgende in Vietnam is nog niet afgelopen. Maar goed nog in alle hevigheid voort. Per minuut vallen er twee bommen op je dorp. Frans! Frans! Zo, daar ben ik toch nog. Ik dacht, ik kan toch eigenlijk niet wegblijven als jullie gaan? Dat die voorkomen verwisselbaar is. Want het ligt niet aan deze manier. Het is niet Amerika. Is in handen van een bandiet geraakt of iets dergelijks. Want het is naar mijn mening inherent. De, de manier van de optreden daar aan het Amerikaanse systeem. Ja. Ja. Vrienden, dan is hiermee dus de demonstratie voor vanavond afgelopen. En wij gaan door met de strijd. Twee jaar geleden hebt u mij voorgesteld om voortaan Anton tegen u te zeggen. Ja. Als dat voorstel nog van kracht is, dan zou ik dat nu kunnen. Zoals je wilt. Dan zou ik dat voortaan doen.